Zijn reden wordt gezien als een nieuwe poging om toenadering te zoeken met de islamitische wereld. Hij zei dat Amerika nooit in oorlog was of zal zijn met de islam. ING brengt zijn verzekeringsbedrijven naar de beurs. Waarschijnlijk komen er twee aparte beursgenoteerde verzekeringsbedrijven. één in Europa en één in de VS. De splitsing van het bank- en verzekeringsbedrijf is over drie weken voltooid. maakt ING bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De winst van IEG is in het derde kwartaal ruim een kwart lager uitgekomen dan vorig jaar. De netto-winst daalde tot 371 miljoen euro. Oorzaak is een afschrijving van ruim een half miljard euro op het verzekeringsbedrijf in de VS. In Groot-Brittannië hebben hoge militairen in een open brief gewaarschuwd dat de macht over de Falkland-eilanden gevaar loopt. Het ministerie van Defensie heeft vanwege de bezuinigingen besloten om een aantal gevechtsvliegtuigen en een vliegdekschip af te stoten. Die worden gebruikt om de Falkland-eilanden te verdedigen. Er worden goedkopere toestellen ingezet. De militairen zijn bang dat Argentinië dat kan opvatten als een uitnodiging om een nieuwe Falklandoorlog te beginnen. In 1982 vielen Argentinië de Arfalklandeilanden binnen. Het Britse leger sloeg hard terug en nam de eilanden aan de zuidpunt van het Amerikaanse continent weer in bezit. Bij het stadhuis in Amsterdam hebben zo'n 200 mensen de Kristalnacht herdacht. Het was vannacht 72 jaar geleden dat nazi's in Duitsland onder meer synagoges in brand staken. Ook werden joden die nacht mishandeld en vermoord. De Kristalnacht bleek het start zijn voor de jodenvervolging door de nazi's. Het weer, vanochtend af en toe regen, maar vanmiddag wordt het overal droog en zo'n 7 graden. Morgen opnieuw fris en buien. Dit was het NOS-journaal.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 the boyfriend. for your a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 The judge the dark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 As have taken your money. Your mother said you should have bet. them I'm And I see the look in your eyes right.